Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Taiwan zijn de verkiezingen gewonnen door de regerende China-critische DPP en zijn presidentskandidaat Lai. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de nationalistische partij, die meer toenadering wil tot China... heeft haar verlies toegegeven en de DPP met de overwinning gefeliciteerd. Voor de vorming van een regering moet de DPP op zoek naar een coalitiepartner. Bij de vorige twee verkiezingen haalde de DPP de absolute meerderheid.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 In de buitenwijk van de Russische stad Sint-Petersburg woedt een enorme brand in een magazijn van een van de grootste Russische webwinkels. Een magazijn van 70.000 vierkante meter is in vlammen opgegaan. Al het personeel is volgens de webwinkel veilig weggekomen. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Het weer bewolkt met wat regen of motregen. Bij matige westenwind wordt het maximaal 2 graden in Zuid-Limburg en 6 graden aan zee...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 van hoe heeft hij het ervaren daar in Nieuw Unicum... en wat heeft hij nog toe te voegen aan zijn toespraak. Dat hoor je allemaal in het eerste uur. Verder gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Het tweede uur dan. Nou, in het teken van de verbouwing van Dirk van der Broek. Die gaat zo dadelijk om drie uur sluiten. En we hebben straks een gesprek met Rob Roskam. Hij is de manager van de verbouwing in...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 om half vijf gaan we praten met Leon van S. Want er gaat een heel leuk radioprogramma aankomen hier bij de Zandvoortse Omroep. Dat, uh, ja, hij weet daar alles van en het heeft te maken met de scholen die wij hier hebben. En uh, ja, de leerlingen van die scholen gaan zelf radio maken. En dat is allemaal live te horen bij CFM, je eigen lokale radio. En uh, wanneer het gaat beginnen en wat het allemaal inhoudt... dat horen we straks van Leon van S in het de derde uur.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 Zeker hier in Zandvoort, heel veel fans van Genesis. Nou vooral die fans die deze gouden oude van Phil Collins. Uiteraard, degene die zong in deze band, de Genesis. Jorden inderdaad, Jesus, he knows me. Hier is de nieuwe Klootz, écoutez moi. Écoutez moi, écoutez moi, moi, Ik ben verloren, oui je suis perdu. Je me hoort zoek je continu Ben echt angst en opgeboren, ma malentendu Ecoute-moi, écoute-moi, hoor oh, je ja, me nu ouais. Dit is een rendez-vous in het verleden tijd Je zou toch alles doen voor mij, voor mij Ik roep je ook een nacht, attendez Zing hoe het vroeger was, onchante ik moi je. Hoor. moi Entende, zie hoe het vroeger was. Enchanté, ik hoor met jou. Ecoutez-moi, écoutez-moi. Leuk, hè? onze eigen stromaai hebben we. Dat was uh, kloot Of kloot. het is precies uh, hoe je het uh, uit wil spreken. Nou ja, kloot is het uh, officieel. Maar Clout uh, wordt uh, meestal genoemd, hè? want Clout, uh, ja, dat is een beetje klotig. Uh, zeg maar, hoor, écoutez-moi.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 My arm pissed when I nasal. Blood becomes warm, so I love my mom. easy now, Squeeze this these dishonest. That's why I've cleft, see, deaf flesh gets scorn. Beats over, I make feel like you ain't wanting to be born, John. I'm your friends, they like my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my phone. I like the dead. For my theosis, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody took me, my body made a hand grenade Girl bled to death while she was trunk in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll ride the hard Black killer comes to the gas, Jackson Ocula. Stevie one deceased, crap baby, speaking they get the knees in the old family you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the bump. A boy on the side of babylon tryna trying to front like you down with Mount Zion. Yeah. Ooh la la, la. It's the way that we rock.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 nou het is al lang half drie geweest, we gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. En we zijn wel een klein beetje van die kou af, hè? maar ja, komt die kou niet terug? Dat hoor je nu in het weerbericht. De bewolking overheerst deze zaterdag en vooral later vandaag kan het lokaal een beetje gaan spetteren. Over het algemeen is het echt droog en de wind waait uit het westen... en is meest matig van kracht en het wordt ongeveer 5 graden.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 Yeah. Een lekkere iets uit de hoor zooi zeker bij CFM langskomen. Waaronder deze van Pat Bennetar en Love is a Battlefield. Zojuist hoorden we de nieuwjaars-toespraak van de burgemeester. We zonden hem integraal uit. En waren gisteravond ook, uiteraard, zelf als radio aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie. Nou, mijn collega's Willem Bruijs en Charles Duyve hadden daar de tafel ingericht met microfoons en dergelijke.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 2024. Uh, burgemeesters staan best wel onder druk uh, landelijk uh, als het gaat om de ja, uh, landelijke politiek. Uh, ze moeten onderdak bieden aan. Uh, Asielzoekers. Uh, er is van alles aan de hand in de wereld. Uh, hoe staat u erin als burgemeester van Zandvoort? Uh, geeft dat druk op... op... Nou, wat je natuurlijk ziet is dat er in de samenleving heel veel gebeurt. Dat heb ik net ook aangegeven. Dat ja. zou je met elkaar moeten dragen. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, missen wij wel een klein beetje de